1 Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nederlandse exporteurs opvallend optimistisch. Jeugdauteur Sjoerd Kuiper wint de Theo Thijssenprijs. En Friesland Bank trekt onverwacht veel spaarders. In het noorden is het bewolkt, er valt wat motregen. Verder naar het zuiden is het droog, de zon schijnt zo hier en daar. Het wordt 10 graden in het noorden en 14 in het zuidoosten van het land. Morgen is het bewolkt, in een groot deel van het land valt er regen. Het wordt morgen 8 tot 13 graden. De Nederlandse exporteurs zijn opvallend optimistisch over 2012, dit jaar. Ze verwachten dat hun omzet dit jaar met 7% gaat groeien. Nou zegt het Centraal Planbureau iets heel anders. De groei is maar bijna half zo groot. Dus ja, hoe zit dat? Aan de lijn, Bart-Jan Koopman, directeur van Exportfederatie Venedex. Goedemiddag. Goedemiddag. Die exporteurs zijn wel heel enthousiast. Hoe komt dat eigenlijk? Het is maar goed dat ze enthousiast zijn, zou ik bijna zeggen. Dat hoort bij een, bij een gezond ondernemerschap. Maar is het realistisch? Tot nu toe denk ik wel. Men heeft altijd wat meer positieve verwachtingen dan er misschien weer in werkelijkheid uitkomen. Maar het gezonde positivisme leidt ook vaak tot heel goede resultaten. Dat hebben de afgelopen jaren wel bewezen. De exporteurs kijken vaak naar Duitsland, hè? Absoluut. Dat is het eerste wat dichtbij is en wat ook gelijk heel groot is. Ja, en, en dat is de truc eigenlijk. Van, daar moet je je op richten. Nou, of dat de, de enige truc is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval wel een land wat succesvol is. Dat weten we ook eh, op dit moment. En eh, ook de verwachtingen voor Duitsland zijn nog steeds positief. En ja, Nederland gaat eh, in de slipstream van Duitsland altijd, eh, altijd mee. En daar kunnen we gewoon van profiteren. En sterker nog, ik denk dat er nog, eh, nog veel meer mogelijkheden zijn. Dat zeggen eigenlijk de exporteurs ook. We hebben nog, eh, nog kansen genoeg in Duitsland. Ja, dat, ze, dat, dat moet het Centraal Planbureau toch ook zien. Die zijn veel voorzichtiger. Die zijn veel voorzichtiger. Ik denk dat die ook een, een, een breder plaatje hebben vanzelfsprekend. Dus die kijken naar het totaal van, van Europa en, en de wereldeconomie. En ik denk dat exporteurs bij uitstek dan daar toch weer meer kansen in zien. En juist die groeislanden in de wereld er feilloos weten uit te pikken. En of dat nou Duitsland is of wat verder weg, En dat is denk ik het, het mooie aan het geheel. Ja, noem eens een voorbeeld wat nou heel veel kansen geeft. Los van Duitsland denk ik dat, uh, dat heel duidelijk zeg maar, uh, landen als Brazilië, China en ook wel India... Uh, heel duidelijk uh, niet alleen opkomend zijn, want we praten er natuurlijk al een paar jaar over... maar dat we daadwerkelijk ook nu uh, daar wat resultaten van gaan zien. Ja. En uh, dat is natuurlijk in absolute getallen nog uh, relatief bescheiden vergeleken met Duitsland. Maar uh, als de groei daar aangezwengeld wordt, en die groei is natuurlijk in die economie daar nog steeds... dan uh, kunnen exporteurs daar gewoon uh, absoluut van profiteren. Nou is het gekke he, dat het vertrouwen van de exporteurs wel gedaald is, he? van 6,6 naar 6... Dus veel vertrouwen hebben ze er toch niet in? Nou, ze zijn denk ik terecht natuurlijk wat voorzichtiger geworden uh, met, uh, met dat verhaal. Ik denk dat uh, als u elke dag ook de krant leest uh, vanuit het Nederlandse perspectief... dan komt ook niet onmiddellijk het woordje vertrouwen en positivisme naar boven. Uh, maar uh, laten we wel wezen, uh, een deel van de exporteurs heeft natuurlijk in Europa wel degelijk uh, wat issues. Uh, de groei en vooral in Zuid-Europa is natuurlijk uh, niet aanwezig. En uh, dat maakt ze natuurlijk best, uh, best een beetje voorzichtiger. Maar uh, wat ik eerder zei, uh, los, van, uh, los van dat stuk ziet men toch heel veel kansen. Duidelijk, meneer Koopman, directeur van Exportfederatie Venedex. Dank u wel. Graag gedaan. Op een vrachtschip bij Terschelling is brand uitgebroken. en De kustwacht heeft alle negen bemanningsleden van boord gehaald. Die brand werd rond kwart over elf vanmorgen gemeld aan de kustwacht. Schepen in de buurt hebben direct hulp aangeboden. En er zijn ook reddingsboten en een helikopter ingezet. Dat schip vaart onder de vlag van Gibraltar... en het had eerder vanochtend problemen in de machinekamer. Het is op drift geraakt, toen brak er brand uit... en dat schip dat ligt zo'n 20 kilometer uit de kust van Terschelling. Er is een prijs uitgereikt die maar één keer in de drie jaar wordt uitgereikt. De Theo Thijssenprijs voor kinder- en jeugdliteratuur. Dat is zeg maar de PC-Hoofdprijs voor die sector van de literatuur. En dit jaar gaat hij naar Sjoerd Kuiper. Gefeliciteerd, meneer Kuiper. Ik dank u zeer. U bent trending topic... Is dat zo? Heet dat zo? Ja, ja. dat heet zo. Oké. Okay. Wist u niet, hè? Nee, dat wist ik niet, maar nee. ik zal het met plezier op me nemen. Ja. Ja. <laughs> u schrijft al jaren voor, nou, dan niet voor kinderen, ook voor volwassenen, meer dan veertig titels. Boeken over Robin bijvoorbeeld, daar bent ja. u beroemd van. Wie, wie is die Robin? Uh, Robin is een uh, jongetje van een jaar of vier. Hij wordt vijf in de loop van de serie. En uh, dat is een jongetje dat zeer sterk op mij lijkt toen ik die leeftijd had. Dus het zijn eigenlijk uh, autobiografische boeken. Robin en Sinterklaas, Robin op school, Robin viert kerstmis. Er is ja. ook een nieuw Robin-boek uit. Ja, dat heet uh, tot, tot verdriet van velen komt de naam Robin er niet voor... Ja. maar ik vond de titel zo leuk. Hij heet uh, O rode papa verboempadsknal. knal. En het gaat wel degelijk over Robin. Dat doet u eens een klein stukje? Um, kijk, uh, Robin heeft het over hoe je moet schrijven. En opa zegt dat je heel gewone woorden kunt gebruiken... maar als je ze maar op de goede plek zet. En dan zegt Robin, ik kan nog niet eens gewone woorden schrijven, zegt Robin... Oh, dat komt nog, zegt opa. Over een jaar leer jij alle woorden schrijven, allemaal. En dan kun je de verhalen in je hoofd allemaal opschrijven. En dan ben ik een schrijver, zegt Robin. Dan ben jij een schrijver, zegt opa. Robin knikt tevreden. Over een jaar is hij een schrijver. Nou, het heeft dus iets langer geduurd, maar <lacht> uh, uiteindelijk is Robin een schrijver geworden. Ja, <lacht> want dat bent u. Hè. Wat is het ja. verschil? Is dit nou ook, zo schrijf je niet voor volwassenen, natuurlijk. Uh, nee. Kijk, het is uh, bedoeld voor kinderen van de leeftijd van Robin... van een jaar of vijf en ouder, hoor. Daar gaat het oh. niet om, maar dat is de, de, de minimumleeftijd. En dan schrijf je iets simpeler taal. Dat, wat niet betekent dat je niet uh, alles ongeveer kunt aanroeren... wat er in het leven bestaat. Ja, en het op alle manieren kunt zeggen... Uh, zo'n gedichtregel, als u had laatst voor een opdracht... Hè? ik leg mijn botten in het maanlicht op de bleek. Oh, ja, is dat, dat nou is. voor kinderen <laughs> of is dat nou iets voor volwassenen? Dat is iets voor volwassenen. Oké. Okay. Ja, dat... Uh, terwijl je er natuurlijk een heel grappig uh, liedje van kan maken. Maar het was de bedoeling, het was een opdracht aan amateurdichters... dat die er toch wel wat uh, zwaarmoedigs van zouden maken. Ja, ja, ja. ja. Doet u dat vallen kinderen niet meer lastig, nee. Ja, maar liedjes doet u ook, poëzie, tv-scripts, filmscripts? Ja, zo. ik heb alleen nog geen libretto voor een opera geschreven... maar voor de rest <lacht> euh, heb ik ongeveer alles geschreven, ja. Nou, komt nog wel een keer. Theo Thijsenprijs is dus nu uh, binnen uh, gesleept. Ja. Een, een, een, een oorkonde, een geldbedrag, een beeldje. Wat gaat u met dat beeldje doen? Uh, nou, daar verheug ik me enorm op. Want dat is dat beeldje ja. wat op de Lindegracht staat in Amsterdam... van okay. Theo Thijssen met zijn leerlingen. Nou, ik denk dat dat een zeer eervolle uh, plaats in mijn huis krijgt. Oké, okay, en die 60.000 euro. Nou, dat oh, is ook okay. mooi meegenomen. <laughs> ja, ik dank u wel en gefeliciteerd, uh, meneer Kuip. Ik dank u weer. Tot ziens. Fijne dag. Dag. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Frieslandbank krijgt meer spaargeld binnen dan normaal. En dat is een dag na de overname door de Rabobank bekend geworden. Hoeveel meer, dat wil de Frieslandbank niet zeggen. De bank zegt dat alle bestaande contracten worden nagekomen... en dat de rente die nu over vijf jaar wordt beloofd, gegarandeerd is. Sinds de start van de reclamecampagne met Joort Kelder... stroomt het spaargeld binnen bij de Frieslandbank... met 100 miljoen euro per maand. En vooral het spaarproduct Klimspaardeposito, waarbij de rente oploopt tot 5%, is populair. De Rabobank die biedt voor een soortgelijk product een rente die oploopt tot 3,25%. En de Frieslandbank kan niet aangeven hoe lang het die eh, relatief hoge rentes eh, blijft betalen. Dat is aan de nieuwe eigenaar, de Rabobank. TNO, onderzoeksinstituut, gaat de veiligheid bij tankopslagbedrijf Otfiel in Rotterdam onderzoeken. Dat gebeurt in opdracht van Otfiel zelf, zegt TNO. Een vijftal incidenten die gebeurd zijn, die gaan we opnieuw onderzoeken. Om te kijken wat zijn daar nou de achterliggende oorzaken. En uh, in welke mate leert Otfiel van fouten in het verleden en wat kunnen we daaraan doen. Het bedrijf staat onder een verscherpt toezicht van de inspectie SZW. Na een aantal overtredingen, zo verzweeg Otiel vorig jaar... dat er meer dan 200 ton brandbaar butaangas was ontsnapt. En volgens Ottiel zal TNO vooral kijken naar de manier van werken... en naar de veiligheid van het personeel. En het onderzoek moet in de zomer klaar zijn. Minder boetes en aanwijzingen en meer stevige gesprekken en brieven. De financiële sector is zijn leven aan het beteren, concludeert de toezichthouder AFM, de Autoriteit Financiële Markt, in het jaarverslag over 2011. Aan de onderkant, zoals het heet, valt er nog wel heel veel op te ruimen. Zo is van ruim 100 financiële dienstverleners de vergunning afgepakt. Waaronder veel aanbieders van uh, snel flitskrediet, voor wie snel even geld nodig had. Er moest heel veel gebeuren in die financiële sector en er is inmiddels ook al veel gebeurd. Maar de AFM is nog lang niet klaar, dat zegt voorzitter Ronald Gerritsen van de AFM. Ja, ik heb uh, wel eens gezegd, we hebben nu de eerste meters gemaakt... en we hebben ook daadwerkelijk meters uh, gemaakt in die sector. Uh, maar het zijn de eerste meters van een hele marathon... want er staat nog een geweldige opgave te doen. Uh, het gaat hier om vragen die uh, raken aan de verdienmodellen... van uh, instellingen en dienstverleners. Het gaat om uh, de vraag of uh, uh, ze voldoende uh, buffers uh, hebben... om de, uh, de storm buiten uh, aan te kunnen. Het gaat om de vraag welke risico's ze op hun balans hebben staan... Uh, ze zullen naar de minder riskante producten moeten. Dat is ook goed uh, voor de markt, bepleiten wij ook. Zeker waar het gaat om de uh, consumentenmarkt. Dat kan veel eenvoudiger en uh, begrijpelijker. Uh, dus wat dat betreft staat er nog een, een woud aan de opgave te doen. U noemde dat het die model. Hoe gaat het nu daar? Ja, um, met de ingang van, van volgend jaar is er een provisieverbod. Dat betekent dat mensen dus niet meer uh, geconfronteerd worden met uh, het, het verrekenen van de kosten van advisering, bijvoorbeeld in de prijzen van de producten die je koopt. Die je helemaal niet ziet, waarvan je denkt dat het misschien gratis is. Uh, maar waar we expliciet vragen aan dienstverleners, bemiddelaars. Om uh, duidelijk te maken welke kosten er met advies uh, gemoeid zijn. Zodat we daar de omslag kunnen maken van nou, verkoopgedreven, uh, provisiegedreven verkoop, om het zo maar te zeggen, naar relatiegerichte advisering. Als bij elkaar heeft u qua formele maatregelen minder. Uh, moeten doen dan in voorgaande jaren. Uh, tegelijkertijd flinke stijging van uh, veel meer stevige gesprekken... die gevoerd zijn en uh, stevige brieven die geschreven worden. Nou, dat zegt dat er ook een heleboel goedwillende partijen zijn... waar we ook door overreding en, uh, en, en stevige gesprekken proberen te helpen... om het de goede kant op te krijgen. Wat dat betreft, de sector uh, uh, staat voor moeilijke opgaven. Uh, er staat heel veel werk te doen. Ik ben ervan overtuigd dat men probeert om naar eenvoudige producten te komen, uh, verdienmodellen onder ogen te zien. Uh, en daar helpen wij bij. En als dat kan met een goed gesprek, dan uh, zullen we dat doen. Voorzitter Gerritsen van de AFM in gesprek met André Meinema. In de moordzaak Marianne Vaatstra gaat het OM proberen familieleden van de dader te vinden door middel van DNA-sporen. Bloedverwanten hebben DNA dat veel op elkaar lijkt. En dankzij een nieuwe wet mag het OM in een databank voor strafzaken DNA-profielen vergelijken. En dat kon eerst niet. Eerder kon alleen worden gezocht naar precies hetzelfde DNA. En het OM hoopt dat er in die databank DNA-gegevens zitten van familieleden van de dader, zodat via hen de dader kan worden gevonden, zegt hoofdofficier van justitie Bronsvoort in Leeuwarden. Als je dan zeker weet dat je ofwel met een nakomeling... in de mannelijke lijn te maken hebt, bijvoorbeeld een broer of een vader... dan kun je via gewoon rechercheonderzoek kijken... of het ook zo is dat je die in verband kunt brengen... met de moord op Marianne Vaatstra. Of die uiteindelijk of daar zoveel belastend tegen is dat die verdachte is... En deze zaak leent zich ook voor DNA-verwantschapsonderzoek... omdat er een heel goed bruikbaar DNA-profiel is van de verdachte... met hele onderscheiden kenmerken. Dus dat is heel belangrijk om dit onderzoek te kunnen inzetten. Marianne Vaatstra werd bijna 13 jaar geleden verkracht en vermoord in Friesland. De Chinese kunstenaar Ai Weiwei kan vanaf nu 24 uur per dag worden gevolgd via webcams. Die heeft hij zelf in zijn huis geplaatst. Het is een actie van Ai Weiwei en bedoeld om de autoriteiten belachelijk te maken. Precies een jaar geleden werd hij opgepakt nadat hij via internet een oproep had gedaan aan de bevolking om net als in de Arabische wereld in opstand te komen. Twee maanden later werd hij onder huisarrest geplaatst en sindsdien wordt hij 24 uur per dag door de Chinese politie bewaakt. Alle mensen kunnen nu mijn activiteiten zien, zegt IWW. En ik hoop dat de andere partij ook een dergelijke transparantie kan laten zien. Sport. Vanavond zijn er returns van twee kwartfinales in de Champions League. Barcelona ontvangt AC Milan. De eerste duel eindigde in 0-0. En Bayern München heeft een beter uitgangspunt. De ploeg van coach Jupp Heynckes won eerder in Frankrijk met 2-0 van Olympique Marseille. Trainer Henkes blijft toch op zijn hoede. Erstmal unterschätzen wir niet den Gegner. Zweitens respektieren wir den Gegner, weil das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. En zudem, uh, muss ich sagen, is meine Mannschaft uh, ja auch auf das morgige Spiel wieder, wieder fokussiert, konzentriert. En uh, ik denk dat we zeer seriös ins Spiel gehen werden. En ik hoop dat we. Ook dan we de ervaring, die we alle wollen in het halve finale zien. We moeten de tegenstanders niet onderschatten. We respecteren dat Franse team. En uh, vanavond hopen we de halve finale te bereiken, zegt Henkes. En beide duels in die Champions League zijn vanavond te volgen. Vanaf kwart voor negen hier op Radio 1. Paul van Boekel is zondag de scheidsrechter bij de bekerfinale tussen PSV en Heracles. Voor Van Boekel is het de eerste keer dat hij die bekerfinale fluit. En aan het begin van dit seizoen had hij ook de leiding... bij de Johan Cruijffschaal tussen FC Twente en Ajax. De Nederlandse waterpolomannen hebben ook hun tweede wedstrijd... van het Olympisch kwalificatietoernooi in Canada verloren. Want Macedonië was te sterk met 9-6. De eerste wedstrijd werd verloren van Montenegro. En de kans dat Nederland uh, qua waterpolo zich nu plaatst... voor de Olympische Spelen in Londen is wel erg klein. Wielrenner Alberto Contador stapt niet naar de Zwitserse rechter om zijn dopingschorsing van twee jaar aan te vechten. Volgens een advocaat is zo'n beroep kansloos. Contador werd met terugwerkende kracht geschorst wegens de vondst van een nou, heel kleine hoeveelheid van het verboden middel clenbuterol in zijn bloed. De zegen van de Ronde van Frankrijk in 2010 is hem ontnomen. Het is kwart over één. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws-exportsector. Opvallend optimistisch over 2012. Schrijver Stuart Kuiper, vereerd met de Theo Thijssenprijs. En brand op vrachtschip bij Terschelling. De bemanning is gered. Dit is Radio 1 en CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is autismeweek en in dat kader een werklunch met Paul Vermeer van Autitalent. Dat is een bedrijf dat mensen met autisme aan werk helpt. Na nou half twee is het standpunt.nl. Ouders moeten altijd opdraaien voor de schade die hun minderjarige kind heeft veroorzaakt met vandalisme. Dat zegt het CDA en dat doen zij in een initiatief wetsvoorstel. De wet moet ervoor zorgen dat jongeren vaker thuis op hun kop krijgen en daardoor van vandalisme af zullen zien. De stelling dus, ouders zijn altijd financieel verantwoordelijk voor vandalisme door hun kind. Als u daarmee eens bent of mee oneens. En sms dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. De website www.stand.nl, daar kunt u eens of oneens achterlaten. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ruim 80 jaar was er in de Utrechtse veemarkt een automarkt. En vandaag was hij voor het eerst op de Beverwijkse bazaar. Het moest weg uit Utrecht. Uh, van tevoren stonden zowel handelaren als de organisatoren... nou niet echt te springen, vanwege die verhuizing. Of dat terecht is gebleken, dat gaan we nu horen van Dave Moors... want die is directeur van de automarkt. Dag meneer Moors, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het gegaan? Het is een geweldige dag geweest... Uh, waar uh, ja, een hele goede handel uh, plaats heeft gevonden... op de nieuwe automarkt in Beverwijk. Ja, kunt u cijfers noemen of is dat nog te vroeg? Nou, dat is nog te vroeg, want op, het, op dit ogenblik uh, worden zelfs de laatste transacties uh, nog bij de balies van VWE, uh, de dienstverlener die uh, onze uh, transacties afhandelt, uh, gedaan. En de cijfers van uh, de grote transporteur uh, Koopman, uh, die feitelijk alle auto's uh, richting uh, de, de haven van Antwerpen doet en zodanig uh, de auto's exporteert uh, richting uh, de Afrikaanse landen, uh, die komen meestal in de loop van de dag. Dus uh, ik, uh, ik kan nog geen definitieve cijfers geven. Morgen heeft u de echte cijfers, maar het was niet zo dat het minder druk was omdat ze de weg niet wisten te vinden. Nee, uh, de reclamecampagne die wij uh, de afgelopen tijd hebben gerealiseerd in Utrecht uh, heeft op een dusdanige manier uh, gewerkt. Dat er uh, vanmorgen maar twee buitenlandse kopers uh, bij het vema complex in Utrecht uh, aan de poort stonden. En die zijn op een goede manier de beveiligers daar uh, doorverwezen naar Bezenwijk. En ik hoop dat ze ook uh, een mooie auto hebben gekocht, uh, of meerdere auto's, zelfs uh, voor de exportmarkt uh, uh, in hun eigen lab. Ja, wij in Utrecht vonden het niet zo erg hoor. Eindelijk is er een keer geen files in de vroege ochtend daar. Nou, ik denk dat dat een beetje overdreven is. Uh, <laughs> als ik het verleden bekijk, uh, dan uh, was dat altijd ver voor de spits was dat altijd uh, redelijk goed geregeld en heeft daar altijd maar een half uurtje hoog uit de file ja. gestaan. Nou, de laatste, en, de laatste tijd of de laatste jaren stonden ze al s'avonds ervoor op de, op, de, op de verschillende parkeerplaatsen, hè, daar langs de A27. Ja, nee, de A27 dat was natuurlijk ook ingericht als een, als een truckersovernachtingsplek. Uh, uh, ja, dit zijn gewoon ook uh, professionele handelaren die vanuit het buitenland komen. En uh, die zijn ook gewoon met vrachtwagens uh, komen ze. En uh, mogen we daar ook gewoon netjes staan? Ja, nee, zeker. Ik zeg er ook niks van, hoor. Rustig, rustig. Ik heb wel een keer gehad dat ik per ongeluk in zo'n file terechtkwam. En toen stond er ook gewoon iemand aan de buitenkant al mijn auto te be beoordelen. Terwijl die helemaal niet te koop was. Maar goed, dat lag misschien meer aan de staat van die auto. Zij, die, die rijen zorgden in Utrecht voor af en toe wat overlast. Was dat in Beverwijk ook het geval? Nee, dat was in Beverwijk niet het geval. Wij hebben in Beverwijk een unieke situatie dat we een uh, vierkant parkerrijn hebben. Uh, heel groot. En daardoor hebben wij aan de achterkant van het parkeerterrein een weg aangelegd... van 2,5 kilometer, wat eigenlijk als een soort Eftelingpoortjes fungeert... om alle auto's die voorheen dan in Utrecht voor de file verzorgden... dat we die op eigen terrein op konden lijnen. in afwachting van het begin van de markt... en daarmee de openbare weg helemaal vrij hielden. Ja, u, u was ook een van de mensen die zei, nou ja, wat mij betreft hoeft het niet zozeer, die verplaatsing... nu, uh, na deze eerste dag, zegt u, niet zo slecht? Nee... Uh... ...geweldig succes voor ons geweest en alle mensen die erbij betrokken zijn. Maar goed, het is toch een instituut van 82 jaar wat zich in Utrecht helemaal heeft gevestigd. En ook in de haven van heel veel handelaren zat. Dus ja, we snappen het sentiment. Maar ja, goed, de gemeenteraad in Utrecht heeft in 2008 anders besloten. En, en daardoor was verplaatsing moest plaatsvinden. En daardoor zijn we heel blij dat wij u in Beverwijk hebben kunnen rijden. Ja. Nou, die twee die vanochtend in uh, Utrecht stonden... die weten nu ook dat het in Beverwijk is. Dus uh, vanaf volgende week uh, is iedereen daar van harte welkom. Hartelijk uh, bedankt dat u aan de telefoon kwam. Dave Moors, ja. directeur van de Automarkt. Dank u wel. Geniaal en ook een beetje contact gestoord. Dat is het beeld dat veel mensen hebben van autisten. Denk aan Albert Einstein, Charles Darwin of Socrates... die alle vermoedelijk een lichte vorm van autisme hadden. Maar in hun werk was die handicap juist hun kracht. Toch heeft ruim driekwart van de mensen met autisme in Nederland... moeite met het vinden of het behouden ook van een baan. En de vraag is natuurlijk, hoe kan dat? In deze Autismeweek, die gisteren met Wereld Autisme Dag van start is gegaan, praat ik daarover met Paul Vermeer. Hij is van Autitalent, een bedrijf dat mensen met autisme detacheert. En hij is hier bij mij in de studio. Dag meneer Vermeer. Goeiedag. Uh, iedereen kent misschien die film wel, hè? Rain Man. Uh, dat zette autisme echt op de kaart, denk ik. Uh, dat was ook wel een, een, laten we zeggen, een gezellige autist, een, een man waar je gelijk een, een band mee had. Maar zo zijn ze niet allemaal. Nee, Rainman is een extreem, wel heel erg bekend, maar het is een extreem voorbeeld. Maar het is wel waar dat mensen met autisme bepaalde taken heel erg goed kunnen uitvoeren. Ja, maar dat beeld van die Rainman, want hij, hij, hij wist alle vliegtuigongelukken uit zijn hoofd, geloof ik hè? Behalve Quantas, die was nog nooit uh, verongelukt. Uh, dat was zijn dingetje, zullen we maar zeggen. Maar uh, euh, laten we zeggen, dat beeld van wat van die Rainman gespeeld door Dustin Hoffman, dat. dat... Dat is niet het beeld wat de gemiddelde autist uh, laat zien. Nee, er zijn uh, 1 op de 100 mensen in Nederland heeft te maken met autisme. Uh, en die zijn dus ook uh, heel erg verschillend. Uh, ze zijn heel erg goed in bepaalde taken. Dus geheugen bijvoorbeeld, wat je net noemde, kan zijn. Maar ook in hele bepaalde taken om ze heel gefocust te kunnen doen. En daar blinken ze mee uit. En uh, daar zetten wij de mensen dan ook op in. Ja. Dat zij het werk kunnen doen waar ze erg goed in zijn. Waar lopen zij op de arbeidsmarkt dan tegenaan? Tegen welke problemen? Nou Bij een sollicitatie kun je je voorstellen dat als je vermeldt dat je autisme hebt... dat iemand van personeelszaken zegt, van die leg ik even op de linker stapel mee. Dan ga ik niet meer verder, want daar hebben we veel werk aan. Uh, zou dat zou, zou je, je dat dan moeten verzwijgen Misschien dat doen veel mensen, dat ze het verzwijgen. Maar dat is ook een grote faalfactor als je je autisme verzwijgt. Want daardoor loop je in het werk tegen problemen aan. Bijvoorbeeld in het kader van communicatie. Ja. En, en dan, dan, dan gaat er ook iets schuren en dan weet, weet zo'n baas misschien niet eens de oorzaak. Terwijl als je dat in het begin had gezegd, dan was het misschien makkelijker geweest om ermee om te gaan. Ja, dat ja. adviseren wij ook zeer sterk om als mensen gewoon solliciteren om het erbij te zeggen. Zodat zo'n werkgever daar ook rekening mee kan houden. Want dat is ons ABC. Als je autisme goed begeleidt, dat is cruciaal dan werkt het namelijk prima. Maar je ja. moet het net even dat stukje extra doen. En als een werkgever dat niet weet, dan is dat moeilijk. Wij ja. hebben daar geen last van, want we hebben alleen maar mensen met autisme. Ja. ja maar u, en u zegt ook, in bepaalde banen kan je juist, zijn ze juist heel goed inzetbaar. Ja waar oog voor detail heel erg belangrijk is. Waar nauwgezet werken belangrijk is. Waar repetitief werk veel voorkomt. Dat vinden andere mensen soms saai. Maar daar de vinden deze mensen juist hun zekerheid in. En daardoor gaat het werk heel erg goed. Niet alleen bij dossier 10 of 100. Maar ook bij dossier 1000. Ze blijven het goed doen. Dus zij vinden dat juist leuk? Dat geeft hun juist zekerheid ja. en daardoor gaan ze met plezier naar hun werk. Ze weten precies wat ze moeten doen en dat is heel erg belangrijk, duidelijkheid. U, u hebt dat bedrijf opgericht, Talent, en u probeert dus deze mensen uh, te koppelen aan, aan werkgevers. Uh, hoe kwam u op dat idee? Nou, er is een voorbeeldbedrijf in Denemarken, Specialisterne van een vader. Die had een, uh, een zoon met autisme en die zegt van ik geef mijn werk op en ik ga zorgen dat mijn zoon goed werk krijgt. Nou dat idee hebben wij in Nederland hier overgenomen. We hebben een organisatie opgezet Autest. Het testen van software door mensen met autisme. En daar is op een gegeven moment talent uit voorgekomen. En wij hebben een iets andere tak van sport. Wel met dezelfde doelgroep. Maar wij digitaliseren dossiers heel erg veel. Nou, Hebt u er persoonlijk iets mee of? Nou toen ik eraan begon wist ik nog nauwelijks wat de term betekende. Uh, hoe meer je ermee omgaat. Het is niet word er wordt ermee besmet, maar hoe meer je het gaat herkennen ja. bij anderen, maar ook bij jezelf, in je familie. En eigenlijk is het zo dat die beperkingen die mensen met autisme hebben, die komen ook bij heel veel andere mensen voor, alleen in de minder extreme ja. vorm. Um, u, u zei het al even, die software testers, want dat is echt officieel onderzoek van Harvard, hè, die, dat heeft uitgewezen dat mensen met autisme gewoon de beste software testers zijn. En, en zo is eigenlijk uw bedrijf ook begonnen dus? Zo zijn we ook begonnen inderdaad. We hebben nog steeds twee softwaretesters bij het knaster aan de slag. Een van de typen testen die zij doen, dat heet de regressietesten. Dat houdt in dat je steeds een systeem test als het gewijzigd wordt. Nou is een ervaren tester daar op een gegeven moment wel een beetje zat mee. Die, les, die test de laatste twee dingen. En dan is het wel goed, want dat ja. is gewijzigd. Maar onze testers gaan van het begin af aan toch weer die hele software testen. En daarom is het product gewoon veel beter. Ja. Een van de autisten die via Autitalent succesvol aan een baan is geholpen... is uh, Filip. Hij werkt nu bij de Universiteit van Amsterdam. In 2008 werd bij hem autisme vastgesteld... omdat hij in een vorige baan niet goed functioneerde. Onze verslaggever Maarten Bleumers ging langs bij Filip. Ja, dat is hier Dit is mijn werkplek. Ik werk met twee systemen in het SAP-systeem. En uh, daarin uh, leg ik de WBS-elementen aan en uh, verander ik ze... Dus de WBS-elementen zijn uh, dus codes waarbij de onderzoekers hun uh, tijd schrijven. Is dit gewoon, want, want ik begrijp hier natuurlijk van al die afkortingen, begrijp ik niks. Is dit ja. gewoon een soort van urencontrole? Ja, klopt. Oké. Okay. Je hebt dus autisme, ja. je bent autist. Wat, wat, wat betekent dat in de praktijk voor jou? Dat ik heel goed me kan focussen op één ding, op een specialistenfunctie. Een nadeel van autisme is bij mij, uh, bij mij is als ik in een vergadering zit... zit en vinden onderhandelingen plaats, ja, ik kan het gewoon na een, een paar minuten volgen, het niet meer... Ja. En uh, ik uh, verlies eigenlijk wat de prioriteit is van de dag. Want voor mij is, was eigenlijk iedere dag alles is belangrijk. Ja, ja. En uh, in die wereld uh, moet je een nadruk leggen wat is belangrijk en wat is niet belangrijk. Maar voor mij was alles belangrijk. Dus ja. Ja, ja, op een gegeven moment liep de druppel over de emmer. En daarnaast ook uh, uh, sociale activiteiten. Ja, en daar uh, liet ik af en toe een steekje los. Ja. Ja. Wat bedoel je dan precies? Uh, ik klapte dicht. Ja, ja. Ik klapte, door, uh, ja, ik klapte gewoon dicht. Ja. Er kwam niks meer in mijn hoofd van binnen. Nee. Ja. Hoe, hoe is dat hier dan? We bevinden ons nu uh, uh, op een mooi... Ja, ik vergelijk het maar gewoon met een kantoor. Hè. We, mm -hmm. Veel ramen rondom op de UvA. Mm -hmm. Jouw bureau tegen de muur met links ook een muur. Ja. Redelijk afgeschermd. Klopt. Is dat toeval of is dat bewust? Dit is toeval. Oké. Okay. Want het is een... Een prikkelarme omgeving. Het is, het is dan ja. toeval dat je in zo'n hoekje zit, mm -hmm. maar het komt goed uit. Maar het komt goed uit. Okay. Mocht het niet zo zijn geweest, dan was, ik kreeg ik een aangepaste werkplek. Kun je laten zien, gewoon heel, heel praktisch, wat jij doet? Bijvoorbeeld, we hebben hier een meneer. Hij, hij heeft een, hier, ze, per maand uh, ingeschreven voor 140 uur, maar hij heeft 63 uur gewerkt. Waarom? En dat bekijk ik het en dan zet ik het, uh, de correctie erbij. Misschien is het een enorm vooroordeel, maar nou heb ik in mijn hoofd zitten dat een autist ook heel goed met cijfertjes is? Um, ja, ik was wel goed in wiskunde, maar geen kei. Oké. Okay. <laughs> ja, kijk, autisten hebben een lange aanloopsnelheid. Maar nader dan als, als er um, door die repenterende handelingen in het SAP-systeem. onthouden ze dingen en dan gaat het vlotter dan, naar mijn ervaring, dan een, een gewone mens. Ik ga eens even Chris Schutter bijroepen. Meneer Schut, waar bent u? Daar, om het hoekje. <laughs> Dag. U bent uh, de directeur van het administratief centrum hier bij de UvA. En dus eigenlijk degene die uh, Filip heeft aangenomen. Vergt het meer inzet van de werknemer? Sorry, de werkgever. Van de werkgever? Ja. Uh, nou, ik, ik huldig het standpunt met iedereen is wel iets in het leven... Ja. Uiteraard moet je een paar dingen attent zijn. Hij heeft een hele rustige coach. En die, uh, die verdient ook alle credits uh, hoe Philip uh, begeleid wordt. Ja, want dat is dan wel weer een element wat erbij ja. komt kijken. Philip zit hier niet alleen. Naast zijn bureau, uh, daar zit, ja, u noemt het, uh, coach. Uh, eh, dat is Henry Rots. Ja, goed. Cool. Wat betekent dat? Dat ik hem, uh, zeg maar, dingen gewoon goed uitleg. Um, dagstructuur geef. En dat kan ik dan aangeven. en zeggen nou, nu, Als je nu dit doet en dan dat kan je dat laten liggen, dus de prioriteitsstelling geven. Ja, Filip, je kan hier gewoon voorlopig blijven werken. Is het daar een einddatum aan of is dat nu open? Uh, op dit moment heb ik een proefplaatsing. En uh, ik wil zo snel mogelijk gaan werken over privé-omstandigheden. Want mijn vrouw, uh, ik ben ook getrouwd in 2010. En mijn vrouw komt uit Indonesië. Dat is ook een hele sterke motiverende factor. En, Wonder bij wonder, alles is geregeld. Zij, heeft, zij kan hier blijven, ik kan gewoon werken. Het is gewoon fantastisch, dankzij al je talent. En, ja. wat, wat een prachtig succesverhaal. Ja, ja niets is onmogelijk voor de goede heer, zal ik maar zeggen. Ja. U mag hem nog wel even een extra bonus sturen... want hij maakt nog even reclame voor autie-talenten. Wij gaan uh, zijn contract uh, verlengen uh, <laughs> ja. deze maand. Zijn er meer bedrijven, zoals de Universiteit van Amsterdam... die zich, die zich dus bewust worden van, kwa van kwaliteiten van uh, mensen met een autisme? Ja, eigenlijk heel veel grote overheidsorganisaties. We zijn begonnen bij het kadaster in Apeldoorn. Daar hebben we nog steeds acht mensen aan het werk. De Sociale Verzekeringsbank, daar doen we diverse opdrachten. Die komen ook steeds terug met nieuwe vragen daarvoor. We werken bij het ministerie van Veiligheid en Justitie... We zijn pas begonnen bij Defensie, ook een nieuwe opdracht. Ook een moeilijke situatie waar mensen aan de ene kant uit moeten... en aan de andere kant er heel nauwgezet werk gedaan moet worden. We werken bij gemeentes, bij verzekeringsbedrijven en dergelijke. En we willen nu meer gaan focussen op financiële instellingen... omdat we ook meer naar financieel werk toe willen gaan. Ja. Nou is er vorig jaar door het Fonds Psychische Gezondheid... en de Stichting Start Foundation 9 ton beschikbaar gesteld... Hè, voor initiatieven die autisten aan het werk helpen. Is dat voldoende? Ja, het is natuurlijk nooit voldoende, maar dat deel wat wij ervan krijgen... daar kunnen we extra activiteiten mee, uh, mee doen. Wat eigenlijk nog belangrijker is als geld... is dat er uh, betrokkenheid is bij organisaties om deze mensen... waar een bepaalde beperking speelt... om net even dat stapje extra te doen en om ze goed te begeleiden. En dan krijg je gewoon hele betrouwbare medewerkers. En ja, hoe meer we dat doen, hoe minder uitkeringen UWV hoeft te betalen... Mm. en hoe meer mensen gewoon een fatsoenlijk uh, loon krijgen... En uh, ja, ja, datgene wat hoort bij goed werk. Dus, dus u voelt ook wel wat voor die slogan 'werken naar vermogen' die dit kabinet hoog in het vaandel heeft staan. Nou, de kreet voel ik, uh, voel ik heel veel voor. De uitvoeringen van, daar maken we ons hier en daar nog wel zorgen over. Omdat het bijvoorbeeld zo is dat waar jongens na drie jaar geen jobcoaching meer zouden krijgen. Nou, dat is voor onze mensen eigenlijk killing. Om het maar gewoon uh, op zijn uh, Hollands te zeggen. Mm -hmm. uh, autisme gaat niet over. En daarom moet je ook na drie jaar jobcoaching kunnen blijven hebben. Anders dan gebeurt er iets in hun situatie. Dan is die jobcoach niet paraat. Dan gaat het dus mis op het werk. En dan komen ze weer in die uitkeringssituatie. Ja. Wat wij eigenlijk niet willen. Ja, nee. Nou, we hebben er weer wat meer van geleerd. Hartelijk dank dat u hier was. Paul Vermeer van de Audi Talent. dus. Um, dan gaan we nog even naar de werkweek. Even kijken hoe het is met Charlie Luske. Want die volgen we deze week omdat hij een rol speelt in The Passion. We kijken even wat hij nu aan het doen is. Ik uh, zit uh, nu uh, thuis aan de computer alle mailtjes te doen die ik gisteren niet kon doen. En ik ben nog steeds een beetje verrot. Dus ik hoop dat ik vandaag goed kan uitrusten. Want... Uh, ja, ik moet wel fit zijn voor de persen, natuurlijk. En die is donderdagavond en daar hoort u veel meer over in deze werkweek dus van Charlie Luske. Zometeen stand.nl. Ouders zijn altijd financieel verantwoordelijk voor het vandalisme door hun kind. Dat is de stelling. We zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Is hier nu eerst, en daar ben ik het mee eens, Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. In Japan heeft een zware storm het openbare leven lam gelegd. Volgens autoriteiten zijn er twee doden en honderd gewonden. Rond Tokio zijn meer dan 500 vluchten geannuleerd. Veel trein- en bootverbindingen zijn uitgevallen. En duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De Frieslandbank krijgt meer spaargeld binnen dan normaal... een dag na de overname door de Rabobank. Hoeveel meer wil de bank niet zeggen. De Frieslandbank zegt dat alle bestaande contracten worden nagekomen... en de rente die nu over vijf jaar wordt beloofd is gegarandeerd. Het dodental van een grote brand vannacht in een pand in Moskou is opgelopen naar 17. De slachtoffers waren marktkooplui uit de voormalige Sovjet-republieken Tajikistan, Kirgizië en Oezbekistan. Ze woonden volgens Russische media onder erbarmelijke omstandigheden in een oud gebouw zonder nooduitgangen. De Chinese kunstenaar Ai Weiwei kan vanaf nu 24 uur per dag worden gevolgd via webcams die hij zelf in zijn huis heeft geplaatst. De actie van Weiwei is bedoeld om de autoriteiten belachelijk te maken. Precies een jaar geleden werd hij opgepakt nadat hij via internet de bevolking had opgeroepen in opstand te komen. Als straf kreeg hij huisarrest opgelegd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A27, Gorkum richting Utrecht. Voorknopend Lunette, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl, Jurgen van den Berg. Ouders van minderjarigen van dalen moeten gaan betalen. Dat rijmt en dat stelt ook het CDA voor. Kinderen van boven de 14 zijn aansprakelijk voor de schade die ze maken. De ouders moeten nu alleen betalen als zij op de hoogte waren van de plannen van hun kroost. Die kinderen die hebben doorgaans het geld niet om de zelfgemaakte schade te vergoeden. En dan zit het slachtoffer met de gebakken peren. Ouders moeten die schade dus gaan betalen. Ze kunnen dit later dan weer verhalen op hun kinderen. En als het moet kan, zelfs de rechten daarbij worden ingeschakeld. Is het een goede zaak dat ouders verantwoordelijk worden... voor de schade die hun kinderen maken? Of leidt dit tot gezinsondermijnende rechtszaken... tussen ouders en hun nageslacht? Ik praat erover met CDA-Kamerlid Goskoen Tjurus. Dag meneer Tjurus, welkom. En goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van Stand.nl. En dan mag je alleen maar ja of nee op zeggen. Dan zometeen uitgebreid doorpraten natuurlijk over de stelling. Dit zijn die keuzes. Vandalisme is het begin van het foute pad. Ja. Van een kale kip kun je best plukken? Uh, uh, nee. Ik denk dat er door deze wet minder vandalisme zal komen. Ja. Daar bent u heilig van overtuigd. Nou, ja. U mag het zometeen allemaal gaan uitleggen. We roepen onze luisteraars nog een keer op om te gaan reageren op die stelling. Ouders zijn altijd financieel verantwoordelijk voor vandalisme door hun kind. Bent u het ermee eens of mee oneens? Sms staat naar 70-70 kost 50 cent gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens doet, dan met hekje standpunt. Um, u bent de indiener van dit plan, dus ik neem aan dat u het eens bent met die stellingen. Ja. Maar leg nog eens uit waarom. Nou, waar gaat het eigenlijk om? Als kinderen, minderjarige kinderen, laat ik het gewoon concreet maken... een kind van 16 jaar opzettelijke schade veroorzaakt, daar hebben we het over. Hè. We hebben het niet over een balletje door een ruit of omvallen met een, met een fiets. Dan is het zo dat u als uh, die schade heeft... nu met die rekening naar die 16-jarige moet. Dan zegt die 16-jarige, nou ja, kale kip, daar kunt u niet uh, van plukken. Dan zit u met die rekening, dan kunt u die rekening blijven... Indienen dat, want zo'n rekening uh, ver, nou ja, uh, vergaat als het ware na vijf jaar... dus dan moet u ook nog een uh, advocaat in de arm uh, nemen. Maar u heeft uw schade niet vergoed. En wat ik nu wil, is dat die schade wordt vergoed door die vernieler... namelijk die 16-jarige. Kan die dat niet, dan ga ik naar die ouders toe... omdat ouders in Nederland nog steeds verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. En verantwoordelijkheid betekent ook... Uh, met de lusten en de lasten, en als het uh, op de lasten aankomt... bijvoorbeeld moeten betalen, dat ook dat slachtoffer die ouder kan, kan aanspreken. Hmm. U hebt, u hebt uh, zich verdiept in deze zaak. Hoeveel kost vandalisme de maatschappij per jaar? Nou, dat kost miljoenen. Ik heb, toen ik hieraan begon, ben ik me eens even gaan oriënteren. Het probleem is dat het eigenlijk niet wordt bijgehouden. Maar ik geef u wat indicaties. Toen ik begon was bijvoorbeeld alleen in Amsterdam... Alleen het opruimen en schoonmaken van graffiti, dat, wel, dat liep al in de miljoenen. Als u, als u ziet de schade van Connection, uh, NS, uh, bakstenen van viaducten, oud en nieuw en zo kan ik het rijtje nog wel, uh, wel langer maken, dan loopt dat echt in de miljoenen. Maar het wordt helaas niet bijgehouden. Nou, even, nog even voor de duikheid, want u, u noemt de leeftijd van 16... maar stel dat, dat iemand 14 is en die grote een steendom eruit, moedwillig. Ja. Nou, wij hebben een, een, een ingewikkeld systeem, om het maar heel kort uit te leggen. Tot 14 jaar zijn ouders uh, verzekerd, uh, de verzekering betaalt. 14, 15, dan uh, kunnen ouders worden aangesproken... maar dan moet u als slachtoffer kunnen... Aantonen dat ouders schuld hebben. Bijvoorbeeld, denk. Ouders hebben. Uh, uh, nou ja. Bijvoorbeeld aangegeven. Of uh, geweten. Of opdracht hebben gegeven. Met een bijvoorbeeld een opgevoerde brommer. Om daar schade mee te maken. Nou, dat wordt een hele lastige. Dat zal u niet kunnen bewijzen. En ouders kunnen zich vrij snel uh, vrij pleiten als ze zeggen, bijvoorbeeld mijn kind van 14 of van 15 in het weekend iets gedaan. Ik zat op Tessel met vrouw. Uh, komen ze daarmee weg? Dan komen ze daarmee weg. Mm. Maar dat da en het grote probleem, eigenlijk de grote brokkenpiloten, dat dat zitten bij de 16 en 17 jarigen. Als die opzettelijk iets vernielen, dan moet u dus met uw rekening naar die 16-17 jarigen. Die zitten allemaal op school, als het goed is. Hebben misschien een, een baantje, een bijbaantje. Nou, dan gaat u met uw rekening van een paar honderd euro of een paar uh, duizend euro daar naartoe, dan is het antwoord van een kale kip kunt u niet plukken. Ja. U heeft een vordering, die verjaart na vijf jaar, dan moet u ook nog een advocaat in de arm nemen. Nou, dat ja. is de omgekeerde wereld. Ja. Dus even, zeg maar, als, als die veertienjarige dat nu doet, dan ja. kan ik sowieso al bij die ouders aankloppen. Ja. In uw voorbeeld wilt u ook dat die leeftijd, uh, dat dat ook gaat gelden voor, voor kinderen van, van 15, 16. Ja, ik 15. trek die lijn eigenlijk, eigenlijk is het heel logisch, ik trek die lijn eigenlijk door en wij hebben als Nederland, als enig land in Europa zo'n knip gemaakt tot 14, 14, 15 en vanaf 15 totdat je meerderjarig wordt, lees 18. Nou, dat is heel raar. Want als je kinderen hebt, dan zijn ze van jou. Die kinderen zijn niet van de staat en ook niet van de straat. Nou, ouders hebben een speciale band met hun kinderen. Dat betekent met de lusten, het genieten van kinderen. Maar dat betekent ook op momenten dat er schade is, dat niet de samenleving of de verzekering daarvoor betaalt. Mm. Want de verzekering, dat zijn wij, maar dat daadwerkelijk de vernieler gaat betalen. En ik ga ervan uit dat dat preventief gaat werken. Ja. En, en dat is ook wat u steeds nu, hè? want uh, inderdaad, we gaan even vanuit dat die ouders dan verzekerd zijn voor zoiets. Dus dan betaalt die verzekering dat. En ja, Je mag hopen dat die ouders dan zo'n kind nog eens een keer uh, aan hun oor trekken en zeggen van nou, dit doe je nooit meer. Maar dat gebeurt in de meeste gevallen niet. Nee, dat, dat, dat gebeurt niet. Uh, ouders uh, kunnen nu dus in de huidige situatie, even voor de duidelijkheid, niet worden aangesproken. U moet echt met uw rekening naar die 16- of 17-jarigen. In mijn voorstel kunt u dus naar die ouders. En die ouders zullen echt wel een hartig woordje met hun kroos spreken van dat gaat van je zakgeld af of dat die extra vakantie gaat niet door. Dus dat, dit zal echt wel preventief gaan werken. Dus dat normbesef, uh, wat nu misschien wat vervaagd is, dat zou hierdoor weer wat... Dat ja, want de norm is nu de samenleving betaalt eigenlijk de schade van de vernieler. En de norm moet eigenlijk zijn, als uitgangspunt, en dat vind ik een hele gezonde, de vernieler betaalt. En als de vernieler geen genoeg cent heeft, dan de verantwoordelijke, namelijk zijn ouders. Nou, dan nog een andere component in, in uw voorstel. En, en dat lijkt me toch wel praktisch wat lastiger. Namelijk dat ouders, die, die ouders dus, die kunnen dan, wanneer het kind zelf geld verdient, de gemaakte kosten weer terugvorderen bij hun eigen kind. En dat kan zelfs mogelijk via de rechter, zegt u. Ja. Dat is toch een rare situatie. Nou, ik ben hierop gekomen met name ook op, op verzoek van collega's... van andere partijen die zeggen... ja, meneer Tjuris van het CDA, uh, leuk voorstel, uh, wetvoorstel. Maar wat is nou het leermoment uh, voor de kinderen als die ouders gaan betalen? En daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Uiteindelijk wil ik dat de jongeren uh, daar iets van leert. Hè? En ook uh, dit als een voorbeeld naar andere jongeren. Dat ze het niet, niet moeten doen. Ik heb op, op, op dat verzoek heb ik een zogenaamde nota van wijziging ingediend. Dat wil zeggen dat uiteindelijk de ouders... zullen dat zal de praktijk zijn. Betalen. Maar de ouders kunnen, dus niet moeten... maar kunnen dat vervolgens verhalen bij hun eh, nou ja, kroost. En dat zal denk ik niet, laten we daar realistisch op, over zijn... niet via een rechtszaak. Want als je een rechtszaak begint, moet je ook nog weer greffiekosten betalen. Dus voor die paar honderd euro die ze te goed hebben van hun kinderen... gaat men geen rechtszaak starten. Daar ben ik niet bang voor. Maar het, het zal wel linksom of rechtsom, hmm. bijvoorbeeld van de zakgeld... of van het bijbaatje van Albertijn... of, laat ik zeggen, die extra vakantie niet doorgaan. Of, of ze wachten tot ze een bekend Kamerlid zijn, ik noem maar wat... en dan uh, dat ze alsnog terug moeten betalen aan hun ouders. Dat, dat kan, en ik vind dat ook een hele gezonde uitgangspunt. Dus laten we wel wezen, want het kan toch niet zo zijn... dat de, ik iets vernieuw en dat mijn ouders voor de kosten opdraaien... of de samenleving. Hmm. Nee, in beginsel moet ik natuurlijk voelen uh, in mijn portemonnee... dat mijn gedrag niet wordt getolereerd en ik word afgerekend. Ja. Uh, Geert-Jan Geert Knoops, dat is toch een bekende advocaat, uh, professor Stafrecht ook... en die gelooft daar niet zo in. Uh, hij zegt van, uh, dat gaat het gezinsleven absoluut ondermijnen, dit. Daar geloof ik niks van. Ik denk niet dat ouders vervolgens rechtszaken gaan aanspannen... Uh, uh, om, hun kinderen of bij, om, uh, om bij hun kinderen dat geld weg te halen. Want nogmaals, je moet zelf kosten maken. Je moet zelf uh, juridische bijstand uh, inroepen. Maar uiteindelijk kan het wel. Het is dus niet een moeten dat ouders moeten, maar ouders kunnen dit verhalen en ja. hoe ze dat doen en wanneer ze dat doen... dat laat ik helemaal aan ouders en kinderen over. Het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat er enorme druk... op de rechterlijke macht komt door, door zo'n wetsvoorstel natuurlijk. Maar u zegt, nou ja, dat, dat is ook wel een uiterste uh, geval natuurlijk. Ja, uh, maar, no ik, maar misschien even ter, ter overvloed. Ik kom ook die ouders, kijk, uiteindelijk die ouders tegemoet. Het gaat mij niet om het, het kloppen van gelden uit de zakken van ouders. Ik wil een andere norm stellen. Ik neem ook over, ter geruststelling... dat wat vandaag de dag ook kan in ons, in ons wet... een rechter kan een vorm zogenaamd matige. Dus als de vordering, laat ik zeggen, schade 5000 is... zo'n rechter zegt, nou, gezien de financiële situatie van dat gezin... Et cetera, maak ik daar niet 5000 van, maar bijvoorbeeld 3000. Kan dat... Dat kan, en dat neem ik ook over. Dus mm. ik ben niet bang voor die juridicering en allerlei laat ja. ik zeggen, spookverhalen. Nog iets heel anders, en dat is meer dan toch naar die opvoedkundige kant... waar u ook naartoe wil, hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning... die zegt dat de kinderen vooral beter gedrag gaan vertonen... wanneer de straf heel dicht bij de daad is. Uh, met dit voorstel merken de kinderen pas vele jaren nadien... wat er van de schade die ze hebben aangericht uh, terecht is gekomen. Nee, dat, dat geloof ik niet. Het, het CDA komt ook met dit initiatiefwetsvoorstel... juist om enerzijds een duidelijk signaal naar de vernieler eh, te geven... en anderzijds ook een duidelijk signaal naar het slachtoffer... dat het slachtoffer niet jaren gaat procederen om zijn schade binnen te halen. Het CDA wil duidelijk dus een heel nou ja, nadrukkelijk signaal geven... om, om, om uh, nou ja, dat dit gedrag uh, nou ja, normoverschrijdend is en dat we dat als samenleving niet accepteren en dat dus de rekening zal volgen. Hmm. Wij hebben even nagezocht, u hebt in 2006 en ook in 2010 een soortgelijke wetsvoorstel ingediend. Wat is daarmee gebeurd eigenlijk? Dat is dit wetsvoorstel, even voor de duidelijkheid, maar dit wetsvoorstel is dus gewijzigd met die nota van wijziging, dat dus ouders, dat ja, zit ja. er niet in, nu uh, indien zij dat willen, uh, het recht krijgen via dit wetsvoorstel om, uh, nou ja, in, in, in het ergste geval... ergste ergste geval, dat eventueel via het recht... ook bij hun kroost binnen te halen. Ja, en dat is dat, de wijziging. Denkt u dat het nu wel gaat lukken om er een meerderheid voor te krijgen in de Kamer? Nou, die meerderheid was er en ik hoop... want dit is ook nadrukkelijk op verzoek van uh, meerdere partijen... dat die meerderheid alleen maar groter is geworden. Ja. Er is nog één ding waarvan ik net dus eigenlijk de hele tijd zit te denken... van wat er eigenlijk ook wel raar is. Uh, uh, ja, we hebben dat voorbeeld aangehouden van iemand die dan een steen door mijn ruit gooit... Uh, Um, het is toch eigenlijk gek dat een verzekeringsmaatschappij dat dan blijkbaar ook gewoon dekt. Als dat, als dat puur vandalisme is en bewezen is. Nou, daar heeft u echt een principieel goed punt. Dat vind ik namelijk ook. En het is natuurlijk principieel, kan je daar, daar uh, heel uh, nou ja, ernstig over discussiëren. Tot 14 jaar. Ook bij opzettelijke schade dekt de verzekering. En de vraag is of dat moet. Want de verzekering is niets uh, meer en minder dan wij allen. Want we hebben het over zaaksbeschadiging. We hebben het over een overtreding. We hebben het over misdrijf. En het is raar dat verzekeringen dat willen betalen. Maar nogmaals, ik ben niet een verzekeraar. Ik kom met een normstelling dat ik zeg... in beginsel moet de vernieler betalen... en als hij of zij geen verhaal biedt, dan de ouders. Nou, er wordt gereageerd op die stelling. Die staat al een tijdje op onze site. En hier zegt iemand, die heeft de afgelopen dagen het nieuws ook goed gevolgd... die zegt, is het niet een beter idee om... Dat schadebedrag te laten voorschieten, dus door de overheid. Uh, he, dat komt daarop in verband met die zaak Robert M., waar dat, uh, waar dat in feite ook aan de, aan de orde is. Uh, vindt u dat niet een beter idee? En dat dan uh, de overheid dat gaat terug eisen bij de, bij de vandalist of, uh, of, de, of de ouders daarvan? Ja, ik, ik, bedoel, ik, ik begrijp waar de, de, de luisteraar op doelt. Maar dat beperkt zich dus een bedrag uit het Slachtofferfonds voor geweld en zedenzaken. Maar ook dan, stel dat de overheid dat zou doen ook dan zit de overheid met het probleem dat hij of zij dat geld vervolgens niet kan halen. Want nu ont, eh, ontbreekt dus als het ware een juridische titel om die ouders aansprakelijk te stellen. Dus ook in het geval van het voorschieten kom je er niet... want dan zit de overheid vervolgens met ja, lege handen... en dat betekent de overheid wij met z'n allen. Ja. En hier is nog iemand die zegt van ja, op zich best een sympathiek voorstel... alleen eh, je kunt, eh, als, je, als je als ouder te goede trouw bent... kan je kinderen toch ook niet 24 uur per dag in de gaten houden... Uh, iemand doet eens een keer iets, iets geks met, met, met zijn dolle kop... en dan ben je daar als ouder ineens uh, aansprakelijk voor. Ja, kijk, uh, uh, nog steeds is het zo dat uh, ja, verantwoordelijkheid nemen... en verantwoordelijk zijn voor je kinderen betekent met de lusten en lasten. Natuurlijk is opvoeden vandaag de dag een probleem. En als er problemen zijn, moet daar ook hulp worden geboden. Maar ja, als je wetten maakt, zoals mijn wet, dan stel je ook grenzen... Uh, en dan is de vraag, ja, wie gaat uiteindelijk die rekening betalen? Is dat de samenleving of is dat de vernieler? In het verlengde daarvan zijn, uh, zijn ouders. En ik kies uh, nadrukkelijk voor ja. het laatste. Duidelijk. Maar hulp had... moet er wel zijn voor uh, ouders die bijvoorbeeld problemen hebben met hun kinderen. Ja, Goed, uh, u gaat, uh, blijft meeluisteren. We gaan even naar onze bellers en dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Ouders zijn altijd financieel verantwoordelijk voor vandalisme door hun kind. Dat is de stelling. Ruim 1300 mensen gestemd. Nu 89% is het daarmee eens en 11% is het. We mee het ermee oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Roel de Ruiter. Dag met de Ruiter. Ja, ik, de, de, de bezoeker bij u, en u zei het zelf ook iets om, uh, onjuist. De kinderen, de ouders, zijn maar tot en met een bepaalde leeftijd voor de kinderen aansprakelijk, tot en met 12 jaar. Uh, daarna kunnen ze zich, als de kinderen wat doen vanaf hun veertiende leeftijd, disculperen voor de daden. Die de kinderen uh, hebben, ge hebben, uh, hebben gedaan. Mm -hmm. Dus uh, de, de juiste juridische weergave van uw, uh, uw uh, bezoeker in de studio is niet helemaal juist. U zegt dat is twaalf jaar. Tot twaalf jaar ben je als ouder verantwoordelijk. Ja, ja. En, en daarna kun je kun je, je als ouder juridisch disculperen van de daden die je kinderen uh, hebben, uh, hebben misdaan, okay. uh, vaker toegebracht. En uh, het is dus zo dat, uh, dat uh, uh, de ouders zullen, kunnen zich wij morele afspraken voelen, maar als de ouders al het mogelijke gedaan hebben... om hun kinderen goed uh, voelde normen te hebben, te hebben bijgebracht... kunnen uh, kan, kan de ouders juridisch niet aangesproken worden... Nee. voor een kind van 14 jaar en ouder. Oké, okay, meneer Ruiter, dat, is, dat ga ik straks even voorleggen aan, aan de initiatiefnemer. Okay. Maar nog even, even naar, naar zijn principe toe. Bent u voor die stelling? Uh, ouders zijn altijd financieel verantwoordelijk voor vandalisme nee, door een nou, kind? Nee, nee, dat kan niet, want nogmaals... als je, al, als je het uiterste gedaan hebt om je, om je ja. kind op het rechte pad te houden... en die gaat met... Uh, met een aantal uh, konuiten gaat hij dingen doen die niet kloppen. Ja. En, en ook nog in gemeenschap doen. Dus gezamenlijk vriendelingen aan Dat moet je ook nog ja. uitzoeken ja. Uh, wie het gedaan heeft. Of dat uh, men collectief verantwoordelijk is. Al die dingen weer, juridische zin. Ja. En nogmaals, ouders, als die aan kunnen tonen. En dan kunnen de meeste ouders dat ze een kind voldoende normbesef uh, hebben, uh, hebben, uh, hebben bijgebracht. Maar dat de kind, ja. zeg maar uh, op, dat, op die leeftijd niet willen deugen. Ja. Uh, die, die kunnen ja. zich met, uh, met gemak disculperen uh, van de afsprakelijkheid. Ja. Dank u wel. Dank u wel voor het bellen. Uh, Roel Ruiter was dat. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Marco Dijkhuizen. Ben je in de uitzending? Ja, Marco. Ah, nou, ik ben ook uh, vader van twee kinderen. En ik, en ik geloof nog een beetje in het ouderwetse model vanaf mijn opa en oma. Wees uh, erbij bij kinderen ook naar bepaalde leeftijden. En leg ze gewoon uit dat andermans spullen, dat het gewoon nadal is, vandalisme. En leer ze in hun hele systeem al te distancieren van buitensporig gedrag, Ook in deze wereld. Dus en, als als... Dat met liefde, en als ze dat met liefde doet, hebben ze een zat kader om te spelen... maar jij biedt ze het kader aan. Ja. En ook de sancties daar tegenover. Maar goed, dat, jij hebt je kinderen voorbeeldig opgevoed, ik hoor het al. Maar, maar ik stel... Ik bezig. Maar, ja, ja, heel goed. Maar stel, het buurjongetje is niet zo net, netjes opgevoed... en die doet wel dit soort dingen. Ben je dan voor of tegen die stelling? Ik ben nog steeds uh, voor de stelling. Ja. Zeer zeker. Ja. En die verantwoordelijkheid gaat echt door... Tot, tot, ...tot richting het twintigste. En niet ja. alleen maar vasthouden aan het wettelijke... ...ja, om twaalf jaar kan een ouder... ...ja, kom nou zeg, ja. je zet ze op de wereld. Ja, zeker. Mijn moeder belt me nog steeds trouwens... ...of ik het allemaal wel netjes doe. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Van Dijk. Ik ben het niet eens met de stelling. Het gaat een beetje heel kort door de bocht. Want je kunt natuurlijk wel als ouder het allerbeste meegeven aan je kinderen. Maar vervolgens worden de zwakkere broeders onder druk gezet. En uh, met dreiging van de, van de sociale media ja Worden die kinderen tot dingen aangezet waar ze eigenlijk helemaal niet willen? Ja. En onderschap dat probleem niet. En, en dan zou je ook nog eens een keer daar de schade van moeten vergoeden. En dan zou je zoals. ook nog eens de schade. Ja. En die kinderen die gaan dubbel gebukt. Ja. Goed, gaan we straks voorleggen. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het grotendeels eens met de stelling. Ik vind het een goed voorstel van het CDA. Op deze manier betrek je de ouders op een dwingende manier. via de financiële weg bij wangedrag van hun kind. Dit voorstel bevredigt het rechtsgevoel van de burger. En legt ook de last van de aangerichte schade daar waar die hoort. namelijk Bij de minderjarige, baldadige jongeren en de ouders. Ik heb wel twee vraagjes. Die categorie van 14 en 15-jarigen is mij niet helemaal duidelijk. Vallen die ook onder die, die nieuwe regeling? Ook de 13-jarigen? En uh, twee, hoe zit het met bijvoorbeeld een bijstandsmoeder? Met opgroeiende pubers? Daar valt bij te halen. En vergroot je zo daar niet de problemen als je op die manier de druk opvoert? Mm, ja. Dank u wel. Uh, goede vragen gaan we zo doorspelen. Stam.nl, goedemiddag dag meneer van Tongeren. Ja, ik uh, ben eigenlijk uh, in principe tegen, uh, omdat ik uh, van mening ben dat uh, ja de achtergrondgedachte is vermoedelijk van uh, ouders zijn verantwoordelijk, want anders moeten ze hun kinderen maar beter opvoeden. Maar het is zeker in deze tijd is dat uh, uh, kinderen uh, helemaal niet alleen maar door hun ouders M meneer van Tongeren. Uh, opgevoed, maar door een heleboel andere zaken, sociale media. Meneer van Tongeren. En het schoolmilieu. Hallo, meneer van Tongeren. Hebt u de radio misschien aanstaan? Ja, oké. Okay. Dat is heel goed op zich, maar hij staat zo hard nu dat hij een beetje gaat piepen. Ik heb hem afgezet. Ja, dus is beter. Uh, niet was beter, ik maar ja, ik zeg het ja. maar gewoon. Ja? Dat, uh, ja, dat ik dus uh, het niet redelijk vind... Uh, dat uh, ouders aansprakelijk zijn voor, uh, voor, uh, voor, voor zaken die, die, die, die uh, oudere kinderen dus, uh, uh, veroorzaken... Ja dat kan tot zeer grote bedragen oplopen. Ik weet niet of het alleen maar over opzettelijke schade gaat of ook over onopzettelijke schade, want is het nog erger. Bijvoorbeeld als fietser kun je dus een verkeersongeluk veroorzaken... waardoor mensen blijvend invalide worden... dat dan in de tunnel lopen. En om dan de ouders daarvoor voor aansprakelijk te stellen... dat lijkt me allemaal niet zo zinvol. Dat is duidelijk. Dank u wel voor het bellen. Ja, hoewel dat is dan ook weer gewoon een ongeluk natuurlijk, kan dat zijn. Je hoeft niet moedwillig iemand van de sokken te rijden. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met mevrouw Van den Bergen. Ik heb eigenlijk, uh, eigenlijk geen mening, want ik vind het heel moeilijk. Oh, maar waarom belt u dan? Nou ja, ik heb toch even opgeschreven, want ik wil dan wel mijn mening geven. Van in mijn wijk gebeurt dit ook dikwijls. He, oude mensen die durven niet te gaan slapen in het weekend... omdat ze niet weten wat er nu weer kapot is aan hun auto. Waar ze zo zuinig op zijn. Maar ik vind dus, ouders moeten hun kinderen flink inpeperen... wat de gevolgen zijn. En meestal zijn er een paar de aanstekers en de rest... Die ja. wil niet achterblijven. Als kinderen echt weten wat de gevolgen zijn, geen zakgeld, niet meer stappen enzovoort, ik denk wel dat ze het dan wel zullen laten als ze thuis ja. moeten blijven. Ja. Ja. Dat was mijn mening. Duidelijk, dank u wel. Um, het dank u wel. Dag. Stampertenel, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Wim. Wim. Hi. Hi. ik ben tege, tegen de stelling. Want uh, ja, eigenlijk al met 2010 ermee bezig. heb uh, politiek niets beters te doen. Ik geef je jeugd wat ruimte hier en, en die komt uit van vanzelf. Ja, als nergens, nergens terecht kunnen. Je uh, ook hangjongeren onder een tunneltje of zo. Ja, jongens, je uh, krijgt al niet, niet, niet uh, de ding kwijt. Dus, uh, nee. Nou, tot... nee, maar goed, kijk, als ze onder een tunneltje staan, dat is, dat is tot daar en toe. Maar als ze de boel vernielen en zo, dat is toch wel een ander verhaal. Ja, maar goed, ze zijn we zelf ook niet jong geweest. Zeg geen... ja, heb, heb je ook wel eens wat bushokkie in elkaar getimmed? Ja, van die metalen dingen. de architecting moet allemaal modieus zijn natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is de proef allemaal. ja. ja, ja, ja, ja, ja. ik vind het al een beetje... Ja, de jeugd nee, heeft wel de toekomst. En ja. en ja, ik vind het jammer tot de CDA. Ook mijn de tijd. Als daar weer zo mee omgaat. Ook ja. Nou ja, je kan ook, je kan ook zeggen, de jeugd heeft de toekomst. En moet ook zorgen dat het in de toekomst een beetje netjes blijft in Nederland natuurlijk. Stand.nl. Goedemiddag, u bent de laatste. Ja, goedemiddag. Met Vos. Zeg hem maar. Uh, ik ben het half eens met de stelling, maar de, de overheid heeft allerlei potjes in elke gemeente voor calamiteiten zoals vernielingen, oplichtingen, noem maar op. En ik vind, dan kan de gemeente de schade terugbetalen aan de aan mensen die schade lijden en dan een loonbeslag leggen bij de ouders, ook bij de daders. Ja, ja. Dus u voelt wel wat voor, uh, voor dit voorstel ook. Maar dat ja, komt er, er eigenlijk een beetje op neer. Dat de gemeente eerst de schade gaat betalen aan de uh, slachtoffers. Ja, precies, ja. En dat ze bij de dadersloonbeslag ja, leggen. Ja, ja, dat is een beetje dezelfde variant die we net al bespraken. Ja, dat ja dank u wel voor het of, bellen. Af aan het werk zetten. In de oh, gemeente. Ja, dat kan sowieso geen kwaad. Een beetje schoffelen en zo. Ja, laat maar lekker werken voor die schade. Dan bij de gemeente. Gosgoen Tjurus heeft uh, meegeluisterd, CDA-Kamerlid. Uh, eerst even die leeftijd, uh, ja. meneer Tjurus. Die twaalf jaar, uh, daar kwam Roel de Ruiter mee. Uh, ja. Altijd goed geïnformeerd. Uh, ja. Wat heeft hij gelijk of niet? Nee, nee, Ik denk dat meneer de Ruiter in de war is. Want we hebben natuurlijk. Uh, ik heb het over het civiele recht. En meneer De Ruiter heeft over het over het strafrecht. Ja, okay. Daar is het ja. dat wij tot, tot 12 jaar kinderen niet vervolgen. Maar dat is een ander chapieter, een ander hoofdstuk dan het civiele recht. En ik heb echt uh, heel veel werk hier, hieraan gehad en natuurlijk ook bestudeerd. En ik weet het ook als jurist. Het is veer, tot oh, ja. 14 jaar, 14, 15 en daarboven. Ja. Daar was ook nog een vraag over. iemand zei... dat is toch een soort grijs gebied, dan kennelijk die, die 14 en 15... Hè? want vanaf ja. 16 gaat het er, er weer iets anders uh, ja, ja. Uh, tellen. Uh, hoe zit dat dan? Vallen 14 die? jaar, daar heeft meneer de Ruiter wel uh, gelijk in. 14, 15 jaar kun je ouders aansprakelijk stellen, mits je dus schuld aantoont. En hij heeft daar een punt, en dat is precies een van mijn beweegredenen... van dit initiatief, voor, zij kunnen zich vrij makkelijk disculperen. Als zij zeggen, wij wisten het niet, nou ja, dan komen ze, da ze daarmee weg. Daar komen ze mee weg. En, de, en de, de, het slachtoffer blijft met de rekening zitten. Ja. Nou, dat vind ik dus niet nee. correct. En het gaat dus echt om wangedrag. Kijk, dat jongeren blijven hangen onder een brug. Ja, zolang ze geen schade berokkenen, heeft niemand daar, uh, daar last van. En het is ook niet uniek, hè? Uh, Ouders aanspreken, dat doen we bijvoorbeeld ook als kinderen. Uh, schoverzuim. Eh, ondernemen, dan, dan komen ook ouders voor het hekje. Nee. Dus zo uniek is dat niet. Er was nog een andere meneer die zei... ja, dat, dat is allemaal leuk en En als dat in een, in een villa-wijk gebeurt... Nou ja, dan zullen ze in principe genoeg geld hebben. Wat doen we met de bijstandsmoeder... wiens, wiens kinderen dit soort vreselijke dingen doen? Nou, daar, twee, uh, twee opmerkingen. Allereerst, uh, je financiële uh, inkomen... daarvan heb ik gezegd, een rechter kan matigen... Dus ik hou daar wel degelijk rekening mee. Maar ook een bijstandmoeder kan niet zeggen... als ze bijvoorbeeld door rood licht rijdt en ze moet betalen... dan kan ze ook niet zeggen... sorry, ik ben bijstandmoeder, ik kan de rekening niet betalen... of doe maar, doe maar niet. Dus ik hou deels via de matigingsbevoegdheid die een rechter nu heeft... hou ik daar wel degelijk rekening mee. Want het gaat mij uiteindelijk om wanggedrag. Om nomering. En het nee. gaat mij niet om eh, eh, families kaal te plukken. Nee. En, en nog even die meneer die. Er was sowieso een meneer die zei: Ja, laat die jeugd toch een beetje. dat hoort er ook een beetje bij. Maar goed, daar kan je alles van vinden. En, en iemand zei: Ja, tegenwoordig heb je toch ook in zo'n groep. dat zwakkeren dan worden aangezet om die dingen te doen. terwijl iedereen dan zogenaamd de lolde van heeft. maar die zwakkeren zijn dus straks de klos. Ja, en hun dus, ouders. De, de, de, de, te meer een reden voor ouders om scherp op hun kroos te letten. ook als ze op straat zijn. Nogmaals, ik zei niet voor niks: ah, kinderen zijn niet van de straat en ook niet van de staat. En dat was geloof ik Wim die zei. Ja, Geef de jeugd de ruimte. Nou, daar is niks mis mee. Dat, dat, daar ben ik volledig met hem eens. Maar het wordt natuurlijk iets anders als men wangedrag gaat vertonen... wat schade oplevert voor de samenleving die ja. u en ik moeten betalen. Ja. Dat vind ik niet correct. Meneer Chiruz, u moet naar de Kamer, hè, geloof ja. ik. Ja, uh, ik ben, dank u hartelijk. Voor, hij rent nu snel weg ook. Want uh, het vraaguurtje begint en de stemmingen zijn... Dag, uh, CDA-Kamerlid is die. En, uh, uh, nou ja, hij, hij, hij, hij, uh, gaat, we gaan kijken wat er verder van zijn voorstel terechtkomt. Uh, als ik kijk naar onze site, 1457 mensen hebben nu gestemd. 88% is het eens met de stelling... 12% oneens en uh, u kunt de hele middag nog blijven stemmen op onze site. Nu naar Thijs voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, hebben wij wat extra tijd hè? Ja, dat is wel mooi. Hoe is het, hoe is het met je? Ja, goed, dank je. <laughs> uh, Kathleen Villiers is zometeen de gastkamerlid voor het CDA. Die kan op de stoel van uh, meneer Thurus gaan zitten. Uh, ja, die moet eigenlijk ook stemmen, zoals dus dat nog goed komt. <laughs> ja. Nou ja, en zij komt praten over de amnestiewet waar op dit moment in Suriname over uh, gesproken wordt. Verder surfer Dorian van Rijsselbergen. Uh, was wereldkampioen drie maanden. Uh, is dit weekend ontroond, maar is wel medaille kandidaat voor Olympische Spelen. Leuke vent is Londen. Ja. Hij vertelde net dat hij onlangs met oortjes heeft gesurfd. Zodat hij contact had met zijn... Okay vloegleider, zeggen ze dan natuurlijk. En dat als een trainer zijn geweest of ja. zo. Ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat precies gaat. Verder is Pieter Bot de gast. Zes jaar geleden overleed zijn vrouw tijdens de geboorte van zijn uh, derde kind. En hij heeft een uh, boek geschreven over uh, rouwverwerking. Hoe dat gaat. Meestal zijn het vrouwen die dat soort boeken schrijven. Dit keer is het een man die zijn boek schrijft. En verder nog historicus Fick Meijer. Groot nieuws in geschiedenisland. Willem van Oranje heeft ja. uh, niet de laatste woorden gesproken die hij uh, gesproken zou hebben. His famous last words. En naar aanleiding, van die, uh, uh, dat, van, aanleiding van dat nieuws gaan we met hem praten over de laatste woorden van andere mensen in de geschiedenis. Dat was eigenlijk een beetje Willem de Zwijger dus uiteindelijk. Nou ja, maar dat was wel gedwongen. Dat was niet echt een keus. <laughs> nee, dat is ook weer zo. Uh, goed, we gaan het allemaal horen zo meteen na tweeën. Dit is de dag met Thijs en Elsbeth. Ik wens u een prettige dag verder. Trouwens, dinsdag is het. Goedemiddag.